Mark Hokke met het NOS Journaal. Republiek Macedonië Republiek Noord-Macedonië heten. De Macedonische premier Zaev en de Griekse premier Tsipras zijn het daarover eens geworden. Daarmee komt er een einde aan een conflict dat 27 jaar heeft geduurd. De naamkwestie ligt gevoelig omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. Nu de landen het eens zijn over Republiek Noord-Macedonië, zal Griekenland niet langer dwars liggen als het buurland wil toetreden tot de NAVO en de Europese Unie. De Syriër die vorig jaar september opdook in het Amsterdamse debatcentrum De Bali en door aanwezigen werd herkend als een voormalige IS-strijder, loopt nog steeds vrij rond. Minister Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dat de veiligheidsdiensten nog bezig zijn met het onderzoek naar de 31-jarige man. Het debat was aangevraagd door de PVV. Kamerlid De Graaf wilde weten waarom de Syriër niet is uitgezet. Ook de coalitiepartijen en de linkse oppositie toonden zich verbaasd dat de Syriër nog niet was aangehouden. De Europese Commissie doet onderzoek naar de voorgenomen overname van Tele2 door T-Mobile. De fusie zou kunnen leiden tot hogere prijzen, minder keus en minder innovatie voor Nederlandse klanten. Volgens de Europese Commissie is toegang tot betaalbare en kwalitatief hoogwaardige telecomdiensten essentieel voor een samenleving. Om dit in Nederland te kunnen blijven garanderen moet volgens de Commissie onderzocht worden of de overname van Tele2 door T-Mobile wenselijk is. In de zaak Nicky Verstappen hebben nog niet alle opgeroepen mannen gereageerd op het verzoek om vrijwillig DNA af te staan. Zo'n 3000 mannen moeten nog worden benaderd om vrijwillig DNA af te staan. Bekeken wordt nu wie dat gaat doen en wanneer. Het DNA-spoor zou kunnen leiden tot de oplossing van de zaak van de 11-jarige jonge Nicky Verstappen, die in 1998 dood werd gevonden op de Brunsemerheide. Tot begin deze maand was van bijna 15.000 mannen DNA afgenomen. Het weer veel bewolking met hier en daar wat lichter. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu jouw keuze ZFM. God is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 Headbanger.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 Meow yeah.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 Ik had het eerder al beloofd en uh, we gaan van Dimu Borgie van het nieuwe album een nummer draaien. En dat heet Interdimensional Summit. <middels> So just say